1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag Helmondse gemeenteraad b 1 na Grote Brand. Banken waarschuwen voor nieuwe truc van criminelen en Bouterse verleent zijn pleegzoon, gratie. Minder buien, steeds meer zon, later dan weer bewolking... en vanavond en vannacht regen. Middagtemperatuur gaat graad of 7. Morgen bewolkt en druilerig. Het wordt 5 tot 10 graden. En tijdens de jaarwisseling kan er een spat regen vallen. Middernacht is het 9 of 10 graden. In Suriname is ophef ontstaan over de gratieverlening aan een Surinaamse gedetineerde. Die man werd in 2005 veroordeeld voor de moord op een winkelier tot een gevangenisstraf van 15 jaar. President Bouterse verleende hem voor de kerst gratie en nu blijkt het dat het om de pleegzoon van de president gaat. Correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo, wat is er bekend over die man Harmen? Het gaat om Romano Meriba. Hij zat vast wegens een overval op een Chinese winkelier. En die Chinese winkelier die is bij die overval om het leven gekomen. En daarnaast heeft hij in 2002 een granaat gegooid... naar de woning van de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Motief daarvoor was wraak. Eh, personeel van de ambassade had voorkomen... dat hij een andere overval zou uitvoeren. En uit wraak heeft hij toen die granaat gegooid. En hij moest dus inderdaad een gevangenisstraf uitzitten van 15 jaar... Maar is dus nu voortijdig vrijgelaten. Heeft dat iets te maken met uh, de kerst, met het eind van het jaar? Ja, de president die kan, net zoals de koningin in Nederland, dat kan, uh, uh, de president van Suriname, die kan gratie verlenen. Ja, kerst is daar natuurlijk een uh, mooi moment voor. Uh, Bouterse heeft gezegd dat hij nooit gratie zal verlenen aan moordenaars. Maar Meribas zat niet vast wegens moord, maar wegens doodslag. En dat is dus de reden geweest, uh, zegt het kabinet van Bouterse uh, dat hij uh, vrijgelaten is. Samen met nog anderen of alleen deze man? Het gaat om een collectieve uh, gratie die door Bouters verleend is. Er is niet bekendgemaakt om hoeveel mensen het uh, totaal gaat. Maar ja, de pleegzoon van de president. Als dat naar buiten komt, uh, hoe wordt erop gereageerd in Suriname? Verontwaardigd. De oud-minister van Justitie en Politie, Santokki, die zegt dat het gaat om een novum, een unieke situatie in de Surinaamse rechtspraak. Onder de vorige regering, zo zegt hij waar hij dus minister in was, zou dit nooit gebeurd zijn. Nou goed, Santokki is natuurlijk oppositie, dus hij hoort dat ook wel een beetje te zeggen. Maar ook vooraanstaande advocaten die fronsen de wenkbrauwen, omdat ze er niet van overtuigd zijn dat de adviezen van de rechters zijn ingewonnen, wat gebruikelijk is bij dit soort rechtszaken. Maar Bouters' kabinetchef van der ZAN, die heeft laten weten dat alle juridische wegen op de juiste wijze bewandeld zijn en dat de vrijlating van Bouters' schoonzoon deel uitmaakt van die collectieve gratie die vlak voor de kerst door Bouters is verleend. Oké. Okay. Correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo. Later vanmiddag komt de gemeenteraad van Helmond bij elkaar voor een extra vergadering, want daar is die grote brand geweest gisteravond. Na de jaarwisseling komt er op de website van de gemeente een mogelijke oplossing voor mensen die nog kaartjes hebben voor, voor voorstellingen. Grote brand die verwoestte gisteravond theater het speelhuis in Helmond en ook een aantal omliggende kubuswoningen raakte zwaar beschadigd. Maino Remmers die is in Helmond. Maino, is dat blussen al zo'n beetje klaar? Ja, er is nog wel brandweer en er staat ook al een sloopkraan klaar om uh, eventueel wat dingetjes te gaan doen. Het is ruimschoots afgezet, rood-witte linten en er is natuurlijk heel veel bekijks. De burgemeester zei het gisteravond al, Helmond is getroffen in het hart. En het speelhuis, een rijksmonument overigens dat er staat sinds 1977, ja, dat ziet er natuurlijk nu bij daglicht verschrikkelijk uit. Ook de woningen zijn beschadigd, maar van het speelhuis zelf is niks meer over. En er zijn veel mensen hier in Helmond die toch een kijkje komen nemen hier vlakbij bij de weekmarkt, waar nog steeds wel een drietal brandweerauto's staan. Er is ook nog wel brandweerpersoneel aanwezig op het terrein. En we hebben inmiddels ook begrepen... dat uh, de woningen van het appartementencomplex tegenover het speelhuis... dat die mensen wel weer terug kunnen. Maar dat er toch ook nog een flink aantal bewoners is. Uh, enkele tientallen die niet terug kunnen... omdat de woningen op het complex van het speelhuis liggen. En ja, die zijn uh, of beschadigd of er is nog sprake van asbest. Wat wordt er zoal gezegd over de oorzaak, de mogelijke oorzaak? Ja, wij hebben onder andere gebeld met de technicus van Montezuma's Revenge een uh, jongen die uh, gloednieuwe apparatuur had sinds september Hij uh, vertelde dat ons uh, aangeslagen natuurlijk, alles stond gisteravond aangesloten voor de soundcheck, ze waren even een hapje gaan eten, er was nog een technicus van het theater achtergebleven die kreeg een brandmelding en toen die ging kijken in de grote zaal, toen was het eigenlijk al te laat, toen stond alles al in lichte laaien zo is het verhaal, ja voor 30.000 euro schade aan de apparatuur het decor stond ook al helemaal opgebouwd het was de laatste keer dat Montezuma's Revenge deze uh, tour uh, zou gaan afsluiten. Laatste keer dat ze zouden gaan optreden. Um, ja, en helaas alles is ook verloren gegaan. Maar hoe die apparatuur eventueel is kunnen gaan branden of dat mogelijk de oorzaak helemaal ergens anders ligt, daar valt nog helemaal niets over te zeggen. Maar ja, het is natuurlijk al een enorme strop voor de theatergroep. Los nog even van het feit voor uh, de Helmonders die hun theater moeten missen. Jij gaat er verder nog in Helmond uh, rondkijken. We horen later vandaag uh, meer van jou. Marjano Remmers. De Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, waarschuwt voor een nieuw trucje van criminelen. Bij het zogenoemde cash trapping plaatsen criminelen een plaatje... voor de geldsleuf van de geldautomaat, waar dan het geld uit moet komen. Maar er kunnen dan geen biljetten meer uitkomen. En mensen denken dan vaak de automaat is kapot. Zodra het slachtoffer is weggelopen, halen criminelen dat plaatje weg... en dan pakken ze het geld, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Het komt gelukkig niet op grote schaal voor. Het zijn echt uh, incidenten. En eigenlijk kun je zeggen dat het een... Uh... Ja, een variatie op een bekend thema is, hè. criminelen zullen altijd proberen op een of andere manier het geld uit de geldautomaat te krijgen. Het aantal ongelukken in de burgerluchtvaart neemt nog steeds af. Het afgelopen jaar waren er wereldwijd 24 dodelijke ongelukken, waarbij in totaal 455 doden vielen. En dat is veel minder dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. 830 doden per jaar. Dit jaar was er maar één dodelijk ongeluk met een commerciële vlucht in Europa. Dat was in Ierland. Er vielen toen zes doden bij een ongeluk met een klein vliegtuig. En het grootste ongeluk dit jaar was in Congo... waar een vliegtuig te vroeg landde en waarbij 83 mensen om het leven kwamen. Sinds de jaren 80 is de kans op een fataal ongeluk... bij commerciële vluchten met 60 afgenomen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. En wie is de be belegger van het jaar? Nou, dat is... Uh, nou, de belegger van het jaar, de topman van het jaar, dat moet ik zeggen. Paul Polman is het, hij is bestuursvoorzitter van uh, Unilever. En die titel, topman van het jaar, krijgt hij toegemeten door de VEB... de Vereniging van Effectenbezitters. Dat zijn dus de beleggers. Jan Maarten Slachter, voorzitter van de VEB. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat krijgt hij dus voor elkaar met ijsjes en uh, zeep, uh, die, die Polman? Ja, door die ijsjes en zeep aan heel veel mensen in de wereld uh, te verkopen... Uh, door er steeds meer van te verkopen... en door dat uh, ook steeds meer op een duurzame manier te doen... Uh, Polman laat zien dat uh, duurzaamheid en die, uh, creatie van aanhouderswaarden... heel goed hand in hand uh, kunnen gaan. En daar krijgt hij de credits voor. Ja, want uh, hij was een van, uh, Unilever is een van de weinige bedrijven die winst maakte. Nou, er dus zijn heel meer, meer bedrijven die winst maken. Nou, maar waar Unilever het aandeel goed ging. Goed, het, uh, het, uh, het aandeel uh, Unilever is dit jaar ook gestegen op de beurs. En dat is, uh, uh, nou ja, dat is bij weinig bedrijven uh, gegeven. Gaat dat goed dus, uh, kennelijk, duurzaamheid creëren en waarde vermeerderen? Ja, dat kan heel goed, heel goed samengaan. Uh, Unilever heeft ambitie om het gebruik van water uh, te halveren, om uh, de afscheiding van afval uh, te halveren. Nou, dat is natuurlijk goed voor het milieu, maar dat is ook gewoon goed voor de kosten. Ja, en dat merk je dan terug, uh, dat merken de aandeelhouders ook weer terug. Laten we eens even kijken. Polman die is dus topman van het jaar geworden. Wie zijn nou de, de mensen die eraan zitten te komen, die hem in de rug duwen? houden onder onze leden. 4.000 mensen hebben, hebben gereageerd. En uh, Peter Voser van Shell uh, komt op de tweede plaats. En Erik Maurice van ASML uh, op de derde plaats. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, dat zijn de runners-up. Oké. Okay. Nou, we zijn, uh, het lijstje hebben we compleet. Mislachten Slachter van de VEB. Dank u wel. Graag Twee hulpverleners van Artsen zonder Grenzen... die gisteren zijn doodgeschoten in Somalië... zijn een Belgische hulpcoördinator en een Indonesische arts. En de dader zou een Somalische medewerker van de organisatie zijn... die kort voor zijn daad te horen had gekregen dat hij was ontslagen. De hulpverleners zijn op het eigen terrein van Artsen zonder Grenzen... in de Somalische hoofdstad Mogadishu neergeschoten. De hulporganisatie helpt mensen die getroffen zijn... door de hongersnood en het geweld in Somalië. De NLD, dat is de partij van de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Die partij houdt voor het eerst een grote openbare bijeenkomst in Rangoon. Suu Kyi heeft daar zojuist de aanwezigen zelf toegesproken. Nobelprijswinnares had jarenlang huisarrest en haar partij was verboden in Burma. Journaliste Minka Nijhuis is erbij in Rangoon in het stadion waar die bijeenkomst is. Minka, er is dus nu een voorzichtige nieuwe samenwerking tussen Aung San Suu Kyi, haar partij en die nieuwe machthebbers in Burma. En gaat dat dan stand houden ook?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 De macht naar zich toe zullen trekken. Het is nog wel zo dat iedereen eigenlijk afwacht. of er ook inderdaad uh, vrede komt in de gebieden van de etnische minderheden. en of binnenkort alle politieke gevangenen vrij zullen laten. Dat zijn natuurlijk twee grote heikele punten. waarvan mensen zeggen: als dat gebeurt. dan geloven we er nog meer in dan nu. Maar we zijn bereid om het in ieder geval nu uh, een kans te geven. Inka Nijhuis was dat in Rangoon. En over ruim een uur wordt er weer geschaatst in Tijalf. Het is de tweede dag van de Nederlandse sprintkampioenschappen. Het is een uh, wat ongelukkig toernooi geworden voor Kjeld Nuis. Die ging gisteren onderuit op de 500 meter. Sebastian Timmerman in Tijalf, gaat Nuis eigenlijk wel van start vandaag? Ja, ja hij staat gewoon op, uh, op de deelnemerslijst en hij gaat het gewoon proberen. Ondanks uh, wel pijnlijke rug, hij is echt hard onderuit gegaan hoor. Dat hele rode stream, zei hij gistermiddag al, uh, op, zeg maar, de, de, de, aan de bovenkant van zijn rug. En de duizend meter gereden met flink wat pijnstillers. Maar hij moet het gaan proberen vandaag, want het WK Sprint staat op het spel, Ja, en dat, dat uh, ja, precies in Calgary. Ja, precies. En hij, hij zal uh, de keuzeheren ervan moeten overtuigen dat hij daar thuis hoort. Dan zouden ze hem eventueel kunnen gaan aanwijzen, want er staat in de reglementen dat er ten alle tijde één aanwijsplaats is. Kijk, in principe gaan er nummers 1, 2, 3 en 4. Maar dit is wel echt een calamiteit, want uh, Nuis is een wereldtopper op de 1000 meter. En vorig jaar is het debuutjaar, was hij ook al vijfde op het WK Sprint. Dus ook op dat WK hoort hij eigenlijk wel thuis. Vindt hij zelf ook, zegt hij ook zelf. Dat is natuurlijk terecht, sporten zal dat altijd zeggen. Maar in zijn geval is dat ook wel terecht. Maar zal hij wel vandaag goede tijden moeten rijden... en moeten bewijzen dat hij inderdaad daar thuis hoort. Ja, hij uh, heeft ook Hein Otterspeer uh, achter zich. Die, uh, die kwam echt goed uh, ja. uh, door gisteren. Hè? Wat zijn ja. zijn kansen voor de titel? Dik persoonlijk record op de 1000 meter. 100ste in het klassement voor op Stefan Groothuis. Vond ik wat minder op de 1000 meter. Kwam slecht weg voor zijn eerste 200 meter, waren niet goed. Het gaat tussen die twee, zo lijkt het. Uh, Otterspeer Groothuis, dat is het duel bij de mannen. En de rest daarachter knokt om Wereldbeker tickets en om die WK tickets. En dat is voor sommigen ook echt heel lastig. En voor sommigen geldt echt. Bijvoorbeeld voor Mark Tijten, het is alles of niets vandaag. En ook spanning bij de vrouwen. Ja, iets, daar is het verschil iets groter. Maar een tiende, dat is ook hartstikke spannend. Margot Boer versus Irene Wust. En Gerritsen ook binnen twee tienden van een seconde van Margot Boer. Boer is titelverdedigster. Gerritsen won ook al de titel in het verleden. En Wust imponeerde gisteren met een titelrecord, titel, uh, uh, uh, zeg maar, kampioenschapsrecord. Moest ik zeggen, uh, op de duizend meter. Dus als Ireen de schade op de 500, de tweede 500 beperkt gaan houden, is zij ook een van de grote kansen voor een Nederlands titelsprint. Sebastian Timmerman uh, houdt de luisteraars op de hoogte vanaf half drie hier op Radio 1. Het is 13 over 1 tijd voor de ANBB Erwin Laert. Ja, er staan uh, drie files op dit moment. Uh, op de A2 Maastricht richting Den Bosch daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Klopend Baterdorp en Best Dat vier kilometer na een ongeluk. Verkeer uh, kan daar maar moeilijk langs. Als u uh, richting Den Bosch wil, kunt u omrijden via Nijmegen. Via de A58, de A50 en de A59. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Knoop het Klein Kleinpolderplein staat 6 kilometer file. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. En dan komt net binnen op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar is de Heijenoordtunnel dicht. Tussen Knoop het Vaanplein en de Heijenoordtunnel is de A29 dus dicht door een ongeluk. Dankjewel. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De oorzaak van de grote brand in Helmond is nog niet bekend. De Nederlandse Vereniging van Banken waarschuwt voor een nieuwe truc van criminelen... om aan uw geld te komen bij het pinnen. En in Suriname is ophef ontstaan over de beslissing van president Boutersen... om zijn pleegzoon gratie te verlenen. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met Lunch.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 Graag uw aandacht voor de minder fileberichten. Dit jaar is het aantal files in Nederland significant gedaald ten opzichte van 2010. Dit als gevolg van wegverbredingen en extra spitsstroken. De tevredenheid onder weggebruikers steeg dan ja, ook. stop maar, met... kei zijn. Laatste, ik vind het niet werkelijk. Oh, oké. Okay. Nou mensen, veel minder files dus dit jaar en in 2012 doen we er nog een scheppie bovenop. Kijk maar op vanaanabeter.nl. Beta.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 eMatching online dating alleen voor hoger opgeleiden. eMatching.nl durft u het aan? Dit is Radio 1 en CRV lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, met de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... blikken we zometeen terug op 2011 en kijken we ook alvast vooruit naar het nieuwe jaar. Het laatste deel van het radiodagboek van cabaretier Joep van het Hek... en daarin vertelt hij over de voorstellingen die hem het meest zijn bijgebleven. En dit was er één van. Helemaal in het begin, toen ik dan bij mijn cabaretje was... heb ik een voorstelling gegeven voor een keer alleen maar zwaar gehandicapte mensen... die niet konden klappen, omdat ze gewoon geen handjes hadden. Als ze dan applaus gaven, zetten ze allemaal de toeters en de lampen van hun invalidewagens aan. Ja, straks vertelt hij meer. Uh, dan uh, na half zijn standpunt.nl. De stelling dan, er moeten meer internetrechercheurs komen. Uh, u denkt misschien, hoe komen ze nou bij die stelling... Nou, de politie moet meer nadruk leggen op de opsporing van criminelen via het internet. Dat vindt in ieder geval vertrekkend korpschef in Twente, Martin Sietalsing. Hij pleit dan ook voor meer internetrechercheurs en minder agenten op straat. Dus minder blauw op straat. Wat je altijd hoort. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Sms het naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is ww.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. De Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer staat pal voor de rechten van de Nederlandse burgers. Die kan daar klagen als hij of zij door de overheid onheus wordt bejegend of een bezwaar helemaal niet wordt behandeld. Het afgelopen jaar heeft Brenningmeijer niet stilgezeten. De Nationale Ombudsman bracht eh, 385 rapporten uit en deed ook nog eens een keer de nodige kritische uitspraken. En lunch vraagt zich af, heeft de Nationale Ombudsman zijn zin gekregen? Ombudsman Brenning Meijer heeft zich teruggetrokken in Frankrijk om te werken aan het jaarverslag. Maar was toch in de gelegenheid om eventjes met ons het jaar af te sluiten. Dag meneer Brenning Meijer, goeiemiddag. Goedemiddag. 2011 was een belangrijk jaar voor u. Het begon in ieder geval met goed nieuws. Even luisteren. Aan de orde is dan de stemming over de herbenoeming van de nationale ombudsman op grond van artikel 2, vierde lid van de wet nationale ombudsman. U wordt geacht op het stembriefje één naam te schrijven. Mevrouw Dixman. Voorzitter, in totaal zijn uh, 143 stemmen uitgebracht, waarvan 113 op de heer Brenningmeijer, 25 op de heer Cohen, 4 stemmen waren blanco en 1 stem was ongeldig. De conclusie, voorzitter, is dat daarmee in de eerste ronde de heer Brenningmeijer gekozen is tot de Nationale Ombudsman. Hoe was dat voor u, meneer Meijer, om uh, benoemd te worden voor een tweede termijn van zes jaar? Daar ben ik uh, heel gelukkig mee, uh, omdat het een uh, hele interessante baan is en ik uh, ook nog veel te doen heb. Dus ik weet, weet ook wel wat ik nog moet gaan doen. Uh, wat ik wel jammer vond, dat was dat het zo'n domme hilariteit in de Tweede Kamer was. Enerzijds vanwege het feit dat Wilders uh, ja. er een domme grap van maakte. En anderzijds ook dat de Tweede Kamer niet zo goed wist hoe ze een uh, ombudsman moesten herbenoemen. Ja. Um, want inderdaad, de hele PVV-fractie stemde op Cohen. Hè? Dat was niet zozeer tegen u gericht, geloof ik. Maar ze wilden Cohen eigenlijk op een andere spoor manoeuvreren. Ja. Ja. U vond dat uh, het ambt niet waard, zeg maar... of tenminste, u nee. vond dat een beetje flauw om, om dat via uw rug te spelen. Ja, precies, dat is flauw. En bovendien, de stemming had niet moeten gaan over een naam... maar over de herbenoeming van de ombudsman, ja of nee. En dan had Wilders deze domme grap ook niet kunnen uithalen. Maar, u hebt ooit gezegd, mijn motto is verander de werkelijkheid. Hoe doet u dat? Ja, dat doe ik vooral... Kijk, als ombudsman heb ik een wettelijke taak... en als ik gewoon de wet uitvoer, dan zou iedereen kunnen zeggen... fantastisch, je doet je werk goed... Maar er scheet uh, heel veel mensen niet, uh, niet veel meer op. En wat ik belangrijk vind is dat toch de mensen waar we echt iets voor kunnen betekenen... Uh, het gevoel krijgen, ik ben nu naar de ombudsman gegaan... en er is inderdaad ook iets veranderd voor mij. Het zij dat ik precies weet wat er aan de hand is geweest. Het zij dat het probleem wat ik had met de overheid, dat dat opgelost is. Of dat de overheid gewoon beter gaat functioneren. Ja, maar ja, dan, goed, dan kan je dat allemaal vinden. Maar dan moet je ook nog zorgen dat, dat ze naar je luisteren. En dat lukt u toch aardig. Dat is iets inderdaad wat, wat steeds beter lukt. Daar ben ik ook uh, heel erg gelukkig mee. En dat ligt natuurlijk niet alleen aan mezelf. Maar je ziet ook dat heel veel overheden en ministers het uh, ook belangrijk vinden... dat er goede verhoudingen zijn met de burger. Dus ik ben niet een roepende in de woestijn. Maar uh, als ik zo mijn schouders ergens onder zet en het lukt... Ja, dan ben ik wel heel erg blij. In ja. 2010 ontving u bijna uh, 14.000 klachten. Uh, daar zitten vast uh, niet altijd uh, even serieuze klachten bij. Hoe, hoe gaat u daarmee om? Nou, wat op blijkt is natuurlijk dat veel mensen... Er gewoon de weg kwijt zijn in Nederland. En dan wijzen we ze gewoon de weg. Daar hebben we ook inmiddels een nieuwe website voor gemaakt. Vindt een ombudsman, zodat je wat makkelijker de weg vindt... naar de plek van degene die je echt kan helpen. Ja. Dus dan zijn ze bij u aan het verkeerde adres... maar u ja. weet ze dan wel op het goede spoor te krijgen... waar ze ja. dan wel moeten zijn. Ja. ja. ja. En dan blijven er hoeveel ongeveer nog over die echte, wat echte zaken zijn? Nou, in de orde van 6.000, 7.000 zaken. En het overgrote deel van die zaken... Betreft echt gewoon de, de directe vervelende ergernis met de Belastingdienst, de UEV of de gemeente, of ga zo maar door. Ja. En wat we in, in het overgrote deel van die zaken doen, is contact opnemen met onze contactpersonen... bij al die verschillende overheden... en regelen dat het in orde komt... dat er een antwoord komt op de brief... dat de betaling plaatsvindt... dat uh, de, de, de dwangbevel tot, tot invordering niet uitgevoerd wordt... omdat er een huisuitzetting dreigt enzovoort. Ja. Uh, u noemde het al UWV. Je hebt hebt zich mee bemoeid preventief fouilleren, zorgkantoren... maar ook uh, dat hele gedoe rondom die baby Jelmer. Even luisteren naar een kort overzicht. De nationale ombudsman een onderzoek naar het functioneren van de inspectie voor de gezondheidszorg. De inspectie is volgens hem traag, houdt slecht toezicht en heeft meer oog voor de belangen van de medici dan voor de belangen van de patiënten. De nationale ombudsman is geschokt over de handelwijze van het Universitair Medisch Centrum Groningen in de zaak van Baby Jelmer. Volgens de ombudsman hebben het ziekenhuis en de inspectie ernstig gefaald. Voetbalwedstrijden maakt de politie gebruik van foto- en filmbeelden. om criminaliteit in en rondom de stadions te bestrijden. supporters stapten naar de nationale ombudsman. en die heeft er onderzoek naar gedaan. De nationale ombudsman vindt dat het gezag van premier Rutte. en de Tweede Kamer wordt aangetast. door de manier waarop het debat in Den Haag wordt gevoerd. Ja, u hebt 400 rapporten uitgebracht, bijna 400 moet ik zeggen. Uh, is dat rapport over die baby maar heeft dat de meeste impact gehad? Ja, ik geloof het wel. Ik vond het zelf ook een, een, een ernstige zaak die mij veel heeft beziggehouden. En het betreft ook een heel taai onderwerp. In feite gaat het om de, de ongelijke machtsverhouding... tussen uh, patiënten en uh, zorginstellingen, uh, zoals een ziekenhuis... En uh, de hele hopeloze situatie waar je terechtkomt. wanneer je uiteindelijk niet de goede informatie krijgt. zodat je eigenlijk ook niet goed kunt begrijpen wat er gebeurd is. Ja. Maar goed, dat is dan nog tussen die patiënt en het ziekenhuis. Maar hier kwam ook nog eens een keer die rol van die inspectie voor de gezondheidszorg om de hoek kijken. die ook nogal uh, rammelde. Ja, dat klopt. De, de IGZ was. Zonderlijk traag, het duurde meer dan drie jaar voordat ze met hun uh, onderzoek afkwamen. Vervolgens was er een kritisch rapport over het ziekenhuis en dat werd uh, direct weer ingetrokken toen het uh, ziekenhuis en de advocaat van de uh, betrokken arts een brief stuurden. En dat is voor ouders natuurlijk niet te begrijpen en ik heb naar aanleiding daarvan de vraag gesteld, inspectie, waarvoor werkt? 400 rapporten, bijna, zei ik al. De uh, meeste klachten, geloof ik, over de Belastingdienst. Dat zal ook altijd wel ja. uh, zo zijn. Krijgt u ook wel eens een keer een niet in? Jawel. De, de, de, de, er is één zaak die mij uh, erg bezighoudt. En daar heb ik nu heel recent een, een nee in gekregen. Een, een vrij hard nee. Namelijk van de minister van Volksgezondheid. Dus dat, dat blijft nog doorlopen. Dan laten we dan vast maar even kijken naar, uh, naar 2012. Um, u gaat de, de, de kwestie ja dat is het intussen, de kwestie donner ook onderzoeken, hè? zijn benoeming bij uh, de Raad van State. Ja, benoemingsprocedures in uh, politieke functies, dat is een onderwerp wat bij mij wel vaker tevoorschijn komt als, uh, als zorgpunt. En ja, de vraag is natuurlijk of we in Nederland daar altijd wel zo verstandig mee omgaan. Ik heb een aantal vragen gesteld aan minister Opstelt die hierover ging in dit geval. En aan de hand van zijn antwoorden zal ik ook een aantal uh, reflecties op papier zetten over het onderwerp behoorlijkheid. Hoe ga je nou eigenlijk behoorlijk om met uh, zo'n benoeming? Voor minister Donner is het natuurlijk ook vervelend dat hij in deze situatie overgaat naar de Raad van State met zoveel rumoer. Maar het is ook voor het aanzien van zo'n functie en het aanzien van de Raad van State niet goed dat er zoveel rumoer overhong. Ik wil daar wat helderheid over schrijven. Ja. Hebt u nog meer aandachtspunten voor het volgende jaar? Um, nou ja, dat UWV, dat is natuurlijk wel interessant. Ik, ik heb het UEV aangegeven dat ze een aantal punten zich moeten verbeteren. Ik heb nu net, het is allemaal heel recent vlak voor het afronden van het jaar... op 28 december een brief gekregen van de Raad van Bestuur van het UWV... dat ze op alle punten die ik aan de orde heb gesteld... heel serieus werk ervan willen maken. En ik ga dus in het komende jaar ook... Uh, ook nou, of dat inderdaad ook zo, zo uitwerkt voor de ja, mensen. Ja. En voorlopig daar in Frankrijk bezig aan het jaarverslag? Ja, ik ben alles op een rijtje aan het zetten. Natuurlijk ook om mijn gedachten te bepalen over wat ik volgend jaar ga doen. Ja. Het thema van mijn jaarverslag is ook belangrijk. Dat gaat over vertrouwen. Je ziet dat vertrouwen in onze samenleving toch een, een belangrijk aandachtspunt is ik wil eens kijken of ik vanuit mijn perspectief als ombudsman... daar nog iets verstandigs over kan zeggen. Ja, nou, ik, ik denk dat dat ongetwijfeld het geval is. En ik wens u veel succes en een goede jaarwisseling. Dank u wel. En we horen vast wel weer van u in 2012. Oké, okay, tot horen. Alex Breninkmeijer, de Nationale Ombudsman, dank u wel. Het Radio Dagboek. Deze week met Joep van Trek. Uh, ik ben onderweg naar de opname van de oudejaarsconferentie in Groningen. Ruim 4 miljoen boeken heeft hij verkocht... en duizenden voorstellingen heeft Joep van der Tek intussen gespeeld. Maar toch uh, gaat het nog niet vervelen. Hij is zelfs alweer bezig met een nieuwe voorstelling, WIGWAM. Onderweg naar de Schouwburg van Groningen... waar dus die oudejaarsconferentie wordt gespeeld... haalt hij mooie herinneringen op. We lopen de Oosterstraat in uh, Groningen. We lopen zo direct naar Snackbar of Automatieke Hoek. En daar heb ik ooit een uh, ja, inmiddels historische voorstelling gegeven... Een keer uh, diep in de nacht, volgens mij was het 1987, liep ik door Groningen. En toen zei een student, een dronken student, die zei, ja, en ik kan nooit een kaartje voor je krijgen. En uh, je bent altijd uitverkocht en dit en dat en dat. En zei, kom maar dan. En toen ben ik in het licht van de snackbar gaan staan, van de automatiek. En toen ben ik daar gaan spelen. In mijn winterjas. En het was, nou, ik wil het nou niet romantiseren, maar het was zeker min 1 tot min 3. Het was echt koud. En dan heb ik midden in de winter... heb ik daar voor ongeveer 100 studenten... die doodstil waren en die al zet moesten lachen. Dan heb ik mijn halve voorstelling gespeeld. Dus tot pauze. En er waren er ongeveer 100 bij. 80 à 100, gok ik, achteraf. En ik heb er inmiddels bijna duizend gesproken... die daarbij geweest zijn. Die allemaal zeggen: ja, ik was daarbij en ik, ik heb dat meegemaakt. En, maar ik had het nooit... Controleren, maar ik moet het punt wel geesten. Ik ben nu 57. Maar het hoort altijd wel bij mijn uh, glimlachmomenten. Als ik nadenk over uh, mijn leven. En dan uh, heb je altijd een paar van die glimlachmomentjes. En dit was er één van. Het ik werd gisteravond opeens herinnerd aan een jongen die mij een keer aansprak na de voorstelling. En die zei, hoe, hoe doe je dat dan? Toen vertelde ik over try -outs die ik gaf, en in kleine theatertjes en zaaltjes en zo. En toen zei die jongen tegen mij, dus je kan ook bij ons in Visvliet komen. Ik zei, in Visvliet, Ja. Ik zei, waar ligt dat? Ze zei, ja, dat ligt ergens op de grens van Friesland en Groningen. Heel klein plaatsje. Ik zei, ja, regel het maar. Wel maandag maar met mijn kantoor. En omdat ik het zo'n aardige jongen vond. En toen heb ik inderdaad, ik een aantal weken... of een aantal maanden later, stond ik in Visvliet. Er altijd een enorme paal op het toneel waar ik steeds omheen moest spelen. En ja, dat zijn altijd wel leuke dingen. Die, uh, dat je gewoon, ja, het zijn natuurlijk allemaal keurig geplande tournees die ik maak. Als ik een aantal weken in carré ga staan, dan moet dat ook wel ruim wat tevoren geregeld zijn. Dus uh, dat soort voorstellingjes. Ja, dat houdt me lekker op de been. Even denken. Ik moet nu op deze bel drukken. Joep van hek. Ja, ik, ik, ik stap altijd toch uh, met kleine ontroering stap ik binnen. En theater blijft feestelijk. Theater blijft feestelijk om er naartoe te gaan. Maar theater is ook heel feestelijk om het te mogen maken. En uh, je biedt mensen een avond uit. En je biedt mensen een mooie avond. En je hoopt mensen iets mee te geven. Uh, een gedachte of een... Niet te zwaar, niet te veel, maar wel een beetje. Ja, en ik tel... Elke dag mijn zegeningen, want ik heb dus nog nooit iets meegemaakt. En met iets meegemaakt bedoel ik, ik heb wel mijn, uh, mijn ouders begraven. Maar goed, die waren gewoon in de 80. Nu is Joop overleden, Joop Koopman, mijn grote vriend, 81. Dat zijn allemaal dingen waar, je, waar ik me bij neer kan leggen. En er is nog nooit iets, en dat klop ik nu ook weer heel hard af. Er is nog nooit iets ernstigs in mijn leven gebeurd op het gebied van leven en dood. En... Ik denk dat als dat een keer gebeurt, dat ik misschien dan totaal anders naar het leven ga kijken. En totaal anders naar grapjes maken in delft of grapjes maken in Kortrijk ga kijken. Maar tot die tijd, ik weet niet meer of mensen in Vendraai of in Vlissingen luisteren. Ik ben nog steeds onderweg bij jullie allemaal. We het laatste deel van het radiodagboek van Joep van het Hek... gemaakt door Anne van der Veen. Morgen trouwens om kwart over tien op Nederland 1... dan is die Audia's-conferentie te bekijken. En dan maken we altijd op vrijdag bekend wie we volgende week gaan volgen. Dat is dus volgend jaar ook gelijk. Uh, de eerste in het volgende jaar is zangeris Marike Jager. Die is bezig met een nieuwe voorstelling. En de hele volgende week zit zij dus in het radiodagboek. Zometeen na half twee is er stand.nl. Er moeten meer internetrechercheurs komen. Dat is de stelling. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst nu Gert Kluuk. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de brand in een Russische kernonderzee gisteren zijn zeker negen mensen gewond geraakt. Ze hebben voornamelijk giftige rook ingeademd. Het heeft zo'n twintig uur geduurd voordat het vuur onder controle was. De kernonderzee lag in een dok in Moermansk voor onderhoudswerkzaamheden. Volgens de autoriteiten is er geen straling vrijgekomen. De banken waarschuwen voor een nieuwe truc van criminelen, cash trapping. Voor de geldsleuf van de pinautomaat wordt een klep gezet, zodat het lijkt alsof er geen geld uitkomt. De klant denkt aan storing, loopt weg en de criminelen pakken het geld. De arbeidsinspectie gaat bedrijven die asbest verwijderen strenger controleren. Bij overtredingen worden de bedrijven ook harder aangepakt. Uit inspecties blijkt dat er nog altijd veel mis is bij de asbestverwijderaars. Meer dan de helft van de bedrijven heeft onvoldoende maatregelen genomen om zijn werknemers te beschermen. En de Suriname is ophef ontstaan over het besluit van president Boutersen om zijn pleegzoon gratie te verlenen. Die is veroordeeld tot 15 jaar cel wegens doodslag, beroving en het gooien van een handgranaat naar het huis van de Nederlandse ambassadeur. Volgens de Surinaamse overheid is gratie verleend vanwege sterke juridische argumenten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aanweb verkeersinformatie Er zijn nogal wat uh, ongelukken gebeurd de afgelopen uur... en daarom staan er ook files in Nederland. Allereerst op de A2 Maastricht-Eindhoven... tussen Knopend Leenderheide en Knopend Baterdorp. Vijf kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Wilt u naar Den Bosch toe, houd dan Nijmegen aan... via de A58, A50 en de A59. De filen op de A2 Eindhoven-Maastricht... staat tussen Knopend Baterdorp en Knopend de hoogte, is twee kilometer lang. Even verderop op de A2 Maastricht richting Den Bosch weer. Tussen Kloopend baterdorp en Bestad 4 kilometer. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam. 3 kilometer tussen Delft en Afrit-Berkel en Roderijs. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rotterdam-Charloes en Knoopend vaanplein 3. En als laatste de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Door een motorongeluk is tussen Klopend-Vaanplein en de heine -Noordtunnel de weg dicht... En wilt u naar Zeeland of Zierikzee, volg dan Dordrecht en Roosendaal. De A15, de A16, de A17, de A59 en de A29. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. De opsporing van criminelen moet veel meer gebeuren door gebruik te maken van het internet. Volgens Martin Sietalsing, dat is de vertrekkend korpschef in Twente... moeten er meer agenten het internet afspeuren in plaats van op straat rond te hangen. Minder blauw op straat dus, dat zegt Zitalsing vandaag in een interview in de Volkskrant. En ik ga erover doorpraten met Adje Kuiken, PvdA-parlementariër. Uh, mevrouw Kuiken, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in standpunt altijd met drie keuzes. Mag u er maar ja of nee op zeggen? Hier komen zij, de keuzes. Politieagenten op straat doen alleen maar aan symptoombestrijding. Nee, niet eens. Criminelen geven meer informatieprijs op internet dan ze vaak beseffen: Eens. En Nederland is veiliger als er veel blauw op straat is, eens. Goed, euh, nou, u mag natuurlijk als luisteraar ook meepraten. Dat doen we aan de hand van deze stelling. Er moeten meer internetrechercheurs komen. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost wel 50 cent. U kunt dus daarom misschien beter gratis bellen. En dat nummer is 0800 1101. Dat is helemaal leuk, want als u dat dan leuk vindt... dan mag u die uh, eens of oneens ook motiveren in de uitzending. Dus 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, ik leg de stelling ook aan u voor, mevrouw Kuiken. Er moeten meer internetrechercheurs komen, eens of oneens? Ik ben het niet eens met de stelling. En niet als dat ten koste gaat van meer blauw op straat. Nee, want dat is een beetje wat Schitalsing zegt. Hè. We kunnen beter achter die computer gaan zitten met z'n allen. Nou ja, niet allemaal natuurlijk. Maar uh, laten we zeggen een groot deel. Daar meer de prioriteit leggen dan uh, altijd maar agenten in blauw stra de straat op sturen. U bent het niet met de mensen, waarom niet? Nou ja, van de week was ik nog met een mevrouw die uh, was uh, tijdens de kerstmis. Althans, ik hoorde dat verhaal van iemand die bij mij was. Tijdens de kerstmis euh, beroofd, thuis, hè, terwijl ze zelf er niet was. Nou, in deze donkere dagen zijn er heel veel mensen die last hebben van inbraken. Dus dat kunnen Oost-Europese benden zijn. Dat kun je misschien via internet traceren. Maar het heeft ook te maken dat je gewoon daar bent, op die plekken dat het nodig bent, is. In de wijken, s'avonds als het donker is. En dat je ook agenten hebt die daarop af kunnen gaan. Dus het is blauw op straat die nodig is. Um, ik ben het wel eens dat het goed is dat we ook op internet uh, regisseuren... en dat we daar meer, uh, meer regisseurs voor uit moeten trekken... maar niet ten koste van de agenten die we ook willen hebben... voor de overlast, inbraken, et cetera. U vindt het te ver gaan om agenten van straat te halen... en die achter een computer te zetten. Ga nou speuren op, op allerlei sociale media... want ook uh, het dievengilde maakt daar natuurlijk gebruik van... Uh, dat je op die manier dus preventief misschien mensen wel alvast uh, kan gaan uh, volgen... En, en ze eventueel uh, in de kladden grijpen. Kijk, wat je daar preventief kan doen is dat je inderdaad kunt zien... Van, nou, dat er misschien bepaalde mensen van plan zijn om in een, een bepaalde wijk hun slag te slaan. Maar dan heb je nog wel mensen nodig die ook op die straat uh, surveilleren, aanwezig zijn... om ook daar hun slag te kunnen slaan. Dus je kan niet, het een kan niet zonder het ander. En daarom is het niet of-of, is het en-en. Je hebt agenten nodig op straat om ons een veilig gevoel te geven, ja. dat werkt ook preventief. Maar ja, het problemen en daarnaast is dit... heb je internetrechercheurs uh, nodig. Ja, het probleem is natuurlijk dat je prioriteiten moet aanleggen... want we, gaan, we hebben niet ineens een paar duizend agenten erbij. Dat, dat heeft ons de afgelopen periode ook wel geleerd. Dus je nee, moet ze dat... je je ergens inzetten. En hij zegt dat... beter achter de computer. Nou, je moet inderdaad keuzes maken, maar als we dan een keuze moeten maken... dan heb ik nog wel een prioriteit. Dit kabinet kiest voor 500 dierenagenten... Laten we van die 500 Genten bijvoorbeeld 250 sede regisseurs en 250 internet regisseurs maken. hebben twee vliegen in één klap, want ook SEDE uh, vindt vaak via het internet plaats. Um, dus als ik kies voor prioriteiten, dan kies ik liever daarvoor. Ja. Um, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is lekker populistisch praten. Uh, gewoon meer blauw op straat en dan komt het allemaal wel goed. Dat, dat zijn we toch ook niet zo van de PvdA gewend, toch? Nou, We hebben daar altijd voor gepleit meer blauw op straat. En zeker als je beseft dat bijvoorbeeld in bepaalde gebieden... zeker op het platteland, s'nachts één auto rijdt met twee agenten daarin. En stel dat die ergens naartoe moet omdat er bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd... Ja, dan kun je je wel voorstellen dat je niet goed je werk kan doen. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat de agenten zelf zeggen... we kiezen voor het een of het ander, het moet allebei. Uh, dus voldoende agenten in de wijk, in de straat, s'nachts... Uh, maar natuurlijk ook uh, internet, uh, uh, mensen die op het internet regisseuren. En ik heb al gezegd, als ik dan moet kiezen... dan kies ik liever voor de inter internet CD regisseurs, CD-regisseurs... Ja. Versus de dierenpolitie. Dan hebben we in ieder geval al 500 man. Is misschien nog niet genoeg, maar is de eerste stap gezet. Si uh, geeft in dat interview een voorbeeld. Hè. Hij zegt als uit onderzoek blijkt dat iemand een Harley Davidson heeft gekocht... en uh, dat hij twittert over motoclub Satoudara. Uh, dan gaat er bij de politie een belletje rinkelen. Dan gaat die wijkagent er wel even langs om, om daar eens even een kop koffie te drinken. Uh, nou, dat klinkt heel effectief eigenlijk. Ja, maar hij noemde dan zelf in dat voorbeeld juist ook... dat je die wijkagent ook nodig hebt. Dus dat onderbouwt eigenlijk alleen maar meer mijn stelling... dat het ene niet ten koste mag gaan van het andere. Dus het is en-en, maar kies wel je juiste prioriteiten. Um, nou ja, en als we ook weten, bijvoorbeeld er zijn gemiddeld 49.000 agenten. Van die 49.000 zijn er ongeveer uh, 15.000 mensen echt actief. Dus dat zijn agenten en uh, rechercheurs. Nou, als we die effectiviteit kunnen verhogen, kunnen we ook nog een slag slaan... Onder andere door de administratie, waar veel agenten over klagen hmm. om dat te verminderen. Nou ja, precies, want, want u noemt dat aantal van 49.000 was het geloof ik. Uh, ja. Als je dat dan ziet hoeveel er echt actief op straat staan, dat, dat is dan nog steeds heel weinig lijkt me uh, in verhouding. Uh, die anderen zitten dus achter dat bureau en de vraag is of die dan allemaal even efficiënt bezig zijn... omdat ze dus vooral inderdaad al die administratieve romsloms aan, uh, aan het hmm. afwerken zijn. Precies, dat is niet hun keuze, maar dat is omdat ze te veel met andere dingen bezig zijn... dan uh, daadwerkelijk op straat zijn, dan wel opsporing... Dus laten we vooral die zaken regelen. Niet meer de verkeerde prioriteiten zoals dierenpolitie. En laten we een ophouden met die eeuwige discussie. Uh, blauw op straat versus bijvoorbeeld re recherche achter het internet. Uh, want dat is niet de oplossing. Het is allebei nodig. En bovendien laten we ook niet vergeten dat een goede wijkagent ook rechercheert. En zij ook allerlei gegevens weer doorgeven. Waar op basis daarvan uh, hennepkweekrijen opgerold kunnen worden. Uh, Praktijken waarvan je ziet dat iemand een veel te dure auto rijdt. Dat soort zaken kun je ook aanpakken. Mm. Um, ja, um, laten we zeggen, je kunt ook zeggen dat uh, het werk op straat het weilen met de kraan open is. Nou ja, kijk, natuurlijk is het, uh, heeft de politie altijd meer werk dan ze aankan. Want uh, dat stopt nooit, helaas, criminaliteit. Maar we moeten er wel voor zorgen als politiek, als de politie ook zelf. Samen met justitie om ervoor te zorgen dat zij hun werk zo goed mogelijk uh, kunnen doen. En de discussies over. Het moet meer dit of het moet meer zus. Dat, dat kan, maar blauw mag nooit ten koste gaan van andere taken. Ja, we kijken, op internet kan je natuurlijk op veel meer plekken tegelijk zijn... van achter een uh, computer. Ja, maar er zijn ook de wijkagenten, daar zijn ook mooie voorbeelden van. Die doen dat ook. Die kijken niet alleen naar hun wijk door daar te lopen... en met mensen te praten. Maar ook op internet kijken ze, wat speelt er eigenlijk in mijn wijk? Wat doen die jongeren die ik in mijn wijk tegenkom? Dus het kan een mooie combinatie zijn. Zoals ik al zei, het is niet het een of het ander... Je hebt voldoende agenten op straat nodig. Uh, uh, en daarnaast uh, mensen die achter het bureau inderdaad op internet sporen, maar niet ten koste van elkaar. Ja, en u vindt het ook voor de beeldvorming belangrijk dat er agenten op straat rondlopen, eigenlijk zo veel? Ja, nou, precies, een van de grootste problemen is natuurlijk. De, de veiligheid is in de afgelopen jaren op zich verbeterd. Mensen voelen dat alleen niet zo. Uh, door dus doordat de politie gewoon zichtbaar op straat aanwezig is... doet ook iets voor het veiligheidsgevoel, is ook ontzettend belangrijk. Want met name mensen die wat ouder zijn... voelen zich vaak onveilig om op straat te lopen. Als zij het gevoel hebben dat die agenten er ook echt voor hun zijn... Uh, durven ze dat misschien weer wel en uh, dat kan ook helpen. Er zit nog een ander aspect aan natuurlijk, dat internet uh, speuren. Uh, en daar komen ook wel gelijk al reacties over binnen. Iemand zegt, dit gaat toch allemaal wel heel erg ver? Uh, het wordt straks Big Brother in optima forma. Is dat ook nog iets wat voor u meespeelt? Nou ja, kijk, als het gaat over het aanpakken van, uh, van criminelen... Uh, moet, je, moet de politie vrij ver gaan. Uh, maar je moet natuurlijk altijd wel goed kijken of je de juiste mensen hebt. Uh, maar er wordt altijd heel kritisch naar gekeken... dat het niet ten koste gaat van, uh, van regelgeving, privacy. Maar nogmaals, uh, bedoel, uh, de politie moet de uh, criminelen ook altijd een slag voor blijven. En daar heb je ook slimme opsporingstechnieken voor nodig. Ik lees nog iemand, een reactie van, van iemand die het eens is in ieder geval met onze stelling. Uh, dit kabinet ontbreekt visie, staat hier. Anders hadden ze allang een minister, ministerie van Informatica... en een digitaal opsporingapparaat met vergaande bevoegdheden ingesteld. De bedreigingen komen niet alleen van kleine internetoplichters... maar van grote internationale criminelen. Uh, en de zaak Robert M. wordt hier aangehaald. Dat is de hoofdverdachte in die zedenzaak daar in Amsterdam natuurlijk. Mm. Nou, dus dat geeft ja, dat, ook aan dat je, dat je dat zeker voor dat soort grote zaken... dat dat internet speuren helemaal niet verkeerd is natuurlijk. Nee, nou zoals ik al zei, ik bedoel, als wij de keuze zouden kunnen maken... en daar hebben we ook voorstellen voor gedaan... Hè, doe dan niet de dierenpolitie. Heel belangrijk, maar dat kunnen andere mensen doen. En zet dat in een ook, Maar dat zijn er ook maar 500. En, nou, daar hebben we de eerste stap gezet. Ik bedoel, ik vind vast wel meer prioriteiten kunnen doen. Ik bedoel, wij willen daar graag meer aandacht aan besteden... Maar niet ten koste van uh, de blauw op straat, want dat zijn er dan niet zo heel erg veel. Nee. Nog even over de technologische ontwikkeling, want ook dat is altijd iets. Hè. Loopt de politie uh, achter, laten we zeggen, op de criminelen? Altijd, uh, denkt u? Nou ja, criminelen zijn buitengewoon slim. En vooral als er veel geld mee gemoeid is. Uh, dus als politie moet je ook altijd continu op zoek gaan naar nieuwe technieken... nieuwe opsporingsmogelijkheden. Uh, en daar werkt men met mannenmacht macht aan en dat daar nog wel wat mensen bij kunnen. Want dat ben ik wel... Uh, ben, ben ik wel eens, uh, uh, dat mag versterkt worden. Ja. En uh, bedoel, Nederland hangt helemaal vol met camera's, zo, zo langzamerhand. Uh, bedoel, dat scheelt toch ook personeel? Ja, dat zou je wel zeggen. Uh, het werkt wel in de zin voor een, voor een deel veiligheidsgevoel... en een deel bij de opsporing. Maar het is niet zo dat meer camera's ook de uh, criminaliteit daadwerkelijk stoppen. En ik denk waar het hierover gesproken wordt... dan gaat het veel meer over het oprollen van die netwerken. Zedenzaken is daar een heel belangrijk voorbeeld van. Want die gaan over de hele wereld heen. Ja, dat kun je niet alleen met agenten op straat oplossen. Dan moet je echt, uh, echt uh, de internet en met slimme technieken moet je ja. erachteraan. Even, even nog helemaal, helemaal naar het begin toe. Vindt u dat eigenlijk überhaupt wel een taak voor de politie? Of, of kom je dan al toch meer op het terrein van bijvoorbeeld een, een AIVD of zo? Dat die vooral dat internet speuren moeten doen... en dat de politie ervoor is om, om ons op straat een veilig voel te geven? Nee, want, nee, dat vind ik niet. Want de politie heeft wel degelijk een taak als het gaat om georganiseerde criminaliteit. En als het gaat over zedenzaken of het gaat over financieel, uh, financiële criminaliteit. Daar hebben we het over. Dat is echt een taak van de politie. Um, en dat moet je ook doen. Dat moet je ook zoveel mogelijk landelijk bundelen. Want die mensen die beperken zich niet tot Leeuwarden of Amsterdam. Uh, en dus dat, regel je, dat moet je gewoon goed regelen. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om die reacties even door te nemen. Adje Kuiken van de PvdA luistert dus mee. Ik kijk alvast even naar de tussenstand op de site. Want daar staat die stelling al op. Er uh, is nog niet zo heel veel gestemd. Het is ook een beetje een rare dag zo. We gaan naar het nieuwe jaar toe natuurlijk. 665 mensen zie ik hier. 60% is het eens met de stelling. 40% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Henk van der Lubbe. Dag Henk. Hallo, ik ben het... Uh, ja, de stelling is nooit helemaal uh, ongenuanceerd ja of nee te zeggen. In dit geval kies ik er wel voor om grotendeels uh, oneens te zijn met de stelling. En waarom? In Nederland een uh, behoorlijk calvinistische instelling. En die calvinistische instelling leidt ertoe dat we wel dingen willen controleren. Maar het is over het algemeen heel erg reactief. Internet uh, speuren is ook reactief. We zoeken naar dingen die al gebeurd zijn om die vervolgens op te lossen. Moet ook gebeuren, is natuurlijk wel belangrijk. Maar ik denk dat we veel meer aan de preventieve kant uh, kunnen ontwikkelen dan aan de reactieve kant. Ja, maar... En uh, dat, dat stemt in volgens mij met de behoefte aan uh, ja, meer gevoel voor, uh, voor veiligheid. En dus ook uh, wat dat betreft een andere manier van werken voor de politie. Ja. En meer naar buiten toe dan, uh, dan achteraf. Ja, duidelijk. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, De Jong Amersfoort. Dag meneer De Jong. De politie moet zoveel mogelijk zichtbaar zijn op straat. En met computers, dat kan geregeld worden... met wat studenten, wat intelligente studenten in te huren... die dat kunnen bekijken. Maar uh, wij, ik ben als voorzitter van de wijkcommissie... het ergste vonden wij zo'n beetje dat de wijkagent werd afgeschaft. Ja. Dat gaf de mensen net een, een beetje een safe gevoel. Is hij hier wel weer terug al, of niet? Uh, Wijkteams hebben ze toen... Maar de persoonlijke betrokkenheid, het is als een huisarts die de patiënten kent. Ja. U, had, u had echt één wijkagent en iedereen wist wie dat was. En, uh, en dat werkte beter dan dat er af en toe eens iemand voorbij komt. Ja, precies. Ja, ja, ja duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goeiemiddag. Hallo? Hoort uh, u mee? Ja, het valt niet mee, maar uh, nu wel. Ja. Nu wel, oké. Okay. Uh, ik ben het eens met de stelling. Want ik vind sowieso dat er veel te veel symboolpolitiek wordt uh, bedreven. Uh, en ik vind uh, dat soort goed van blauw op straat. Uh, ja, dan voelt iedereen zichzelf als flauwekul. Dat is een misleiding. Uh, mensen die uh, die ene politieagent echt met het blauwe pak die kan helemaal niks beginnen tegen de internationale georganiseerde misdaad... waar de meeste dingen waar wij last van hebben, gewoon een gevolg van zijn. En ik ben er erg voor dat de scheidende hoofdinspecteur ook uh, erg gelijk heeft... dat heel veel van die internationale bendes... Daar speelt internet een rol. Dus mm -hmm. natuurlijk moet je daar mensen in zetten. Ja. Dat is mijn visie. En waarmee ik niet wil zeggen of dat er helemaal geen politie op straat moet zijn. Natuurlijk moeten die er ook zijn. Maar het wordt overschat dat iemand met een blauw pak en een fiets hier maar van alles uit kan richten. Duidelijk, dank u wel mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Met uh, Rallig alles goedemiddag. Goedemiddag. Nou, die, die, die, die man op die fiets, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat, ik, ik, het is al eens min of meer gezegd... huistuin- en, huistuin en keukencriminaliteit, als dus je het zo mag omschrijven... die is natuurlijk volop. Hè. Dat, dat noem ik de inbrekers, gewoon de straatrovers enzovoort. Dat moet er, daar is gewoon te weinig man voor op straat. En ik vind het ook natuurlijk rampzalig dat de politiebureaus veel gesloten zijn uh, hier in Etteleur. Ook heb je een mooi groot bureau. Op het weekend is het dicht. Ja. Dat zijn dingen, kijk, dat, dat, dat speelt al heel lang... Overigens de, de technologische criminaliteit, het internet, daar moet je specialisten opzetten. Die, die moeten de, uh, zonder meer, dat moet gewoon gespecialiseerd aangepakt maar, maar die, worden. Maar die Citalsing zegt dus juist, daar moeten we nog meer prioriteit leggen, want uh, dan kunnen we zaken veel eerder in de kiem aanpakken. Ja, maar je moet je, je moet het kleine werk, ja, tussen aanhalingsklein, klein, moet je ook niet vergeten. En dat is dat is echt heel veel last van van winkelcentra waar, waar winkeliers ontzettend veel last van hebben. Daar is wel degelijk zin heeft dat de politie patrouilleert in de winkelcentra. Dat heb je gewoon, dat heb je, zie je veel te weinig. Ja. Nou, zolang dat bestaat moet je niet zeggen van haal ze maar weg. Dat, dat klinkt, dat, dat, dit soort mensen zal het als een gruwel in de oren klinken. Je moet gewoon zorgen dat, en dat doen alle kabinetten, of ze nou rood of, of, of, of, of blauw zijn. Voor mij wordt euh, blauw, dat klinkt wel leuk, maar rechts of links zijn dan. Het, men heeft de mond vol van van werven uh, uh, van, van en, en, en, en, en uh, hoe heet het... Uh, dat ze moeten groeien en dat ja. gebeurt gewoon niet, al oh, ja. jarenlang niet. Ja. Dus daar moeten ze aan werken. En dan moet ook mevrouw Kuiken van de Partij van Arbeid... die moet natuurlijk niet vergeten dat in de jaren dat de Partij van Arbeid... aan het bewind was, dat het net zo, net zo min niet ging... als dat het nu met een, met een rechter nee. ook weer niet gaat. Nee. Duidelijk, duidelijk wat u vindt. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Olaf. Ja, inderdaad. Uh, dierenpolitie is ook nodig, maar ook internetpolitie is allemaal nodig. Het punt daarvan is dat er gewoon niet verteld wordt, is dat eigenlijk alle korpsen in Nederland bijna failliet zijn. Want het is eigenlijk bedrijfsmatig, uh, want er zijn ook politieagenten die willen, die willen de aansluiten, maar dat kan helemaal niet, omdat de korpsen helemaal geen geld hebben. Hmm. Dus het is allemaal geldkwestie. Dus het gaat niet eens meer om de veiligheid of iets dergelijks. Alles draait om geld. Dan maar maar, dan, maar dan, kan ons... je, dan kan je dus beter inderdaad agenten achter een computer zetten, want dan kunnen ze op allerlei uh, fronten actief zijn. Ja, maar er, er, zijn allemaal, er is overal mens tekort. In ja. principe. Alleen ja. ze kunnen geen mensen aannemen omdat ze geen geld hebben... omdat het een soort bedrijf is die, die eigenlijk failliet is. 80% van de korps zijn in Nederland. Ja. Waar heb je het over? Maar goed, wat, wat vind je dan als we uitgaan van die stelling? Er moeten meer internetrechercheurs komen. Eens of eens. Ja. Er moet gewoon sowieso meer politie bijkomen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stam goedemiddag. goeiemiddag. Hallo. Hallo. Met Korthorst. Dag meneer Korthors. Uh, de redactie van een krant die is verantwoordelijk voor uh, wat hij brengt. Uh, als een film geproduceerd wordt, uh, dan uh, moet die ook gekeurd worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de filmproducent en bij de, bij de redactie. U zit in stand.nl op Radio 1, ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. kom maar hoor. Ja, Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Ik vind dat internet uh, zichzelf moet controleren op ernstige publieke zaken... zoals porno en dat soort zaken. Hmm. Ik vind dat er gewoon... Ordinair gezegd, censuur moet zijn van de wegen van degene die internet beleidt. En dan pas komt de overheid aan de, aan de beurt. U pleit voor censuur op het internet. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Met Jan Kolen, goeiedag. Dag Jan. Ik, ik ben hier tegen op meer blauw op straat. Maar die moeten veel meer uh, functioneel zijn. Uh, veel meer respect. Die, die mevrouw daar, die, die kun je elke vraag stellen. En die ramt dan gewoon door, zoals een echte politicus. <laughs> dus je moet, je moet die meer uh, functie geven. Meer respect voor de bevolking. Dat de bevolking meer respect geeft. maar ja, dan moeten wij er toch ter... je, je moet vooral die agent handhaven, die stiekem tussen twee bomen. Staat het fotograferen die 53 of 54 die moet je vooral handen halen. <laughs> Daar hebben we allemaal last van, hè, Jan. Ja, nou, uh, dankjewel voor het bellen. Um, we gaan terug naar Adje Kuiker. Die heeft meegeluisterd. Dat is die mevrouw. Die mag gewoon doorpraten als ze, of ze een politicus is. Maar dat is ze namelijk ook. Dus uh, dat is ook haar taak in het leven natuurlijk. Uh, mevrouw Kuiker, je hebt meegeluisterd. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Wat vindt u van de reacties? Nou ja, wat mij heel erg opviel is dat ze eigenlijk allemaal zeggen... ja, het is goed als er meer uh, internetreseurs komen... maar gelijktijdig mag het niet ten koste gaan ja. van de gewoon agent op straat. En ze gaven ook goede voorbeelden waarom allebei uh, nodig is. Ja. dat, ja, dat is wat mij opviel. Dat, dat is ook de moeilijkheid natuurlijk toch met die stelling... want die moeten we natuurlijk een beetje scherp neerzetten... zodat er ook een beetje discussie komt. Uh, maar ik denk, dat, het is, ik denk ook dat Sietalsing dat trouwens niet bedoeld heeft... om te zeggen van we halen nu al het blauw van straat... en we zetten het allemaal achter een computer neer. Hij vindt wel dat daar meer, misschien wel meer prioriteit moet liggen. Nou ja, dat denk ik ook. De wereld verandert. Uh, waar vroeger alles uh, op hand op hand ging... Uh, wordt nu alle zaken worden gedaan via internet... Dat gaat voor zeden, dat gaat voor financiële criminaliteit, dat gaat voor handel, illegale handel die wordt bedreven. Dus dat is heel erg belangrijk. De politie kan inderdaad niet alles, dus je zult prioriteiten moeten stellen. Ja. Uh, dat maakt het ook altijd zo ingewikkeld. Uh, en wat andere mensen ook zeggen, ja, het is sowieso te weinig. Dat is ook altijd een probleem. Nee, dat, dat Terwijl de politie in de afgelopen jaren wel steeds meer agenten bij heeft gekregen. Ja. Waarschijnlijk zijn we nog steeds niet goed genoeg in staat om die agent ook op die manier in te zetten ja. dat het het meest, want, hè, dat het meest uh, veilig uh, wordt. Want dat had een van de bellers wel goed gezien. Uh, hè? Ook nu was er weer kritiek op, op uh, minister Opstelten natuurlijk. Hè? Die had een aantal nieuwe agenten beloofd. Nou ja, die komt dan niet aan die aantallen. Maar goed, dat is al jarenlang het verhaal, uh, wie er ook aan, aan de macht is. Nou ja, kijk, Opstelten of dit kabinet begon met hele grote beloftes. En dat vind ik altijd, daar moet je mee oppassen. Want als je iets belooft, moet je het ook waarmaken. Nou, dat hebben ze inderdaad niet gedaan met die agenten. Nou ja, nu met de dierenpolitie, waar natuurlijk veel kritiek op is... ook binnen de politie Nederland zelf, omdat zij zeggen... dierenrechten hè, en dierenmishandeling is heel erg belangrijk... maar dat is nou net niet onze taak. En zo zijn er volgens mij nog wel een aantal zaken... waar politie nu nog toch mee bezig is... en waarvan eigenlijk moeten zeggen dat dat zouden zij niet moeten doen... Ja. omdat zij zich op de andere zaken moeten richten. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een ordinaire geldkwestie, toch? Dat blijft het altijd, maar desonder, het is ook nog eens een keer zo, ook al he, gooi je er nog eens een keer 10.000 extra agenten tegenaan, dan wordt het zeker veilig. Maar uiteindelijk zal er altijd helaas, denk ik, meer criminaliteit zijn mm. uh, dan je aan uh, kan. Ja. Maar, wat maar wat dan... het was wel mooi geweest als uh, nou ja, die 3.000 agenten extra die er wa beloofd waren, dat die er ook zouden zijn geweest. Want dan hadden we die daar bijvoorbeeld op in kunnen zetten op die internetcriminaliteit. Uh, ja. Maar goed, wat, wat iemand ook nog zegt, en dat is natuurlijk ook al, al sinds jaren. Net als de regelgeving die eenvoudiger moet, hoor ik ook elk kabinet wat weer komt, of het nou links is of rechts, maakt allemaal niet uit. Iedereen zegt het. Het lukt maar steeds niet. Uh, agenten moeten functioneler, moeten meer gewoon het echte politiewerk doen en minder administratie. En het lukt gewoon niet. Hoe kan dat? Nou ja, dat heeft met een aantal zaken te maken. Het heeft inderdaad met wetgeving te maken. Het heeft ook te maken dat, dat, dat de politiek ook vaak. Te veel vraagt uh, van, uh, van de politie, ook nu weer. Dit kabinet heeft ook weer een aantal uh, taken erbij gelegd. Ik denk ook het handhaven van uh, kraken, extra wietplantages uh, rollen, cetera. Dat komt er allemaal, allemaal bij. Uh, en ten tweede is de, de korps zelf hebben ook voor veel uh, extra bureaucratie gezorgd in de afgelopen jaren... De... Het uh, is niet eenvoudig, maar ik denk dat, we toch, uh, dat er toch wel een slag geslagen kan worden... om ervoor te zorgen dat we minder agenten onnodig achter bureau's nee. hebben zitten. Meer op straat en meer op die prioriteiten die we belangrijk vinden. En ik denk dat zeden iedereen een belangrijk onderwerp vindt. Ja. Omdat het natuurlijk verschrikkelijk is als je er alleen al aan denkt. Goed. Uh, fijn dat u mee wilde doen op deze laatste dag van standpunt.nl in 2011. Adje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik wens u een goede jaarwisseling. Ik wens het u ook, en vooral een hele veilige jaarwisseling. Zeker. en een gelukkig nieuwjaar. En alle goeds voor 2012. Um, wij gaan uh, nog even die laatste cijfers erbij pakken. Ik zei het al, het is vandaag een beetje rustig. 747 mensen hebben gestemd. 60% eens met de stelling, 40% oneens. Daar is weinig veranderd. Er moeten meer internetrechercheurs komen. Als u vanmiddag niks te doen hebt, ga gewoon naar onze site. U kunt uw stem daar nog kwijt. We gaan snel schakelen met Amsterdam. Vrijdagmiddag live vanuit de kroon daar aan het Rembrandtplein. Jan Mom, wat gaan jullie doen? Ja, want diezelfde mensen die misschien niks te doen hebben kunnen. Ook inderdaad naar nou, de kroon. Het is hier gezellig druk in de stad. Eh, desondanks is Paul Snabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... erin geslaagd om de kroon al te bereiken. En we gaan met hem de stand van het land eind 2011 natuurlijk doornemen. Met Frits Barend, het sportieve jaar. Met Jacques Dancona, het culturele jaar. Met het eh, journalistenpanel gaan we het ook hebben over de politiek dit jaar. En Sabelt Noorda, voorzitter van de universiteiten. Eh, daar blikken we mee vooruit op de toekomst van het onderwijs. Debatteren over een vuurwerkverbod moeten particulieren dat niet mogen afsteken. Justus van Hoel natuurlijk met zijn column. Heel veel satire zoals altijd. En prachtige live muziek. Meer stemmig. En ik denk dat jij het vast heel erg mooi vindt, Jurgen. Ik weet niet of je ze kent. The Wooden Saints. Oh nee, ken ik niet. Maar ik ga zeker luisteren zometeen naar tweeën. Ken je niet? Moet je blijven luisteren. Dat ga ik doen. Jan, veel succes straks vrijdagmiddag live. En uh, ja, de stand van het land. Die bespreken we elke dag natuurlijk in stand.nl. Ik dank u weer voor een heel jaar bellen. En we zijn er in 2012 gewoon weer. En ik hoop u ook goede jaarwisseling en een goed 2012. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Oh nee, alweer een moskee. Ze staan echt overal van straat tot aan de zee. Islamofobie en discriminatie. White power, hakenkruisen, moslims opkankeren, kankermoslims. Geweld tegen moskeeën komt regelmatig voor. En dan kikkelen ze eruit in, dan gooien ze een molotovcocktail naar binnen. Waarom komt het in Nederland zo vaak voor? Ik denk dat een heel belangrijk element is dat die islamofobe ideologie. in Nederland politiek georganiseerd is en ook is doorgedrongen tot in het centrum van de politieke macht. Argos. Morgen van kwart over twaalf tot één. Radio 1.